Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Klimaat Peters met het NOS-journaal. Bij een autobrand vannacht op de snelweg A4 is een dode gevallen. Het gaat om de bijrijder. De 33-jarige bestuurder is aangehouden. Omdat de politie nog onderzoek doet naar het voorval... is de weg voorlopig dicht tussen Burgerveen en Hoogmade.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 In de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen blijft het nat en wisselvallig. En dan wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Met de Sjombakker van de ANWB. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is tussen Burgerveen en Hoogmaden nog altijd afgesloten na een ongeluk. Omrijden kan over de A44. Tot zover de verkeersinformatie.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 FM. Ho, ho ho. Dit is kerst met ZFM. Met mij nu. Zandvoort uit Zandvoort.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 als je bij me bent Dan kan ik pas Gelukkig zijn Als ik In je mooie Als je bij me bent, dan voel ik me zo rijk. Want jij bent voor mij het grootste zit op aarde. Slechts door jou alleen, ik leven voor mij waarde. Als je bij me bent, dan kan ik pas.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 Heel goed wat je dan tot me zei, als je in mijn armen hebt gerust. Door jou alleen heeft leven voor mij waardig Als je bij me bent, me bent dan kan ik pas gelukkig zijn Als je bij me bent wordt leven zonneschijn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 zes zieltjes voor het vage vuur. Twee fanfares en hun papa. Eén begrafenis met koffie na. En vier papieren vliegers aan een taal. En vier-en-twintig rood. 24 rozen, 24 rozen voor jou. La la la la la la. 16 bisschopsmijters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdag. Negen dominees op het carnaval.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 ik hoor sommige mensen zachtjes mee eh, zingen. Wilt u mee zingen? Het gaat zo. 24 rozen, 24 rozen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 16 stille nonnetjes op oude jaar. Jongen, dorp, dorp, Twee aanstaande moeders en een ooievaar. vader. Veertienhonderd doppers in een blik. Negen hiks van iemand met de hik. En zeven babyfoto's op een schaal. In vergadering twee enorme boeren van een zuigerling veertien kamerleden op het toilet zeven apen op een auto en twaalf zit in de kamer. Doet haar werk, met veel plezier. So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 met Mario's antwoord. Spreken is zilver, zwijgen is fout, ons goed geluk is al. En ik ben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 de trotse westen van eerbied ben ik vervuld wanneer het gouden zon ligt, je slanke spits omhult als eens mijn laatste uur slaat de krachten mij langzaam vlieen dan wil ik aan mijn een ruitje waardoor ik jou toe I En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van Burk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 En zo marcheert de troep voorbij, en scharen uitgelezen. Elk die ze ziet, roept trots en blij, ons leger mag er wezen. Voorop, daar rijdt de kolonel, T.K. kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, T.K. Ka kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant. De sabel in zijn hand, die knappe luitenant.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 je zorgt een je mijn frietje een beetje En je voelt je daar weer in je eten. Er wordt vaak verklonken en heel veel gedronken Mijn frietje is altijd papier. Met het glas opgeheven kan het leven je geven Een avond vol dat plezier Daar hoor je een liedje, je dans daarbal en je bent content. Je zorgt er voor bij grietje een beetje. En voelt je daar steeds weer in je element. Er wordt vaak verklonken en heel veel verronken. Bij grietje in altijd kwartier. Met het vlak opgeheven van het leven.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 Wanneer je alles maar had, wat op je hart graag bezat, wat hou een dode voel. Want juist die dagelijkse jacht, daar wat bezit en wat mag, geen aan je leven doen. doel. Een beetje gok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je jong en mooi. Zodra men geen ideaal meer heeft, leeft hem het leven, niet hem het leven en hij zonder hij leeft.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 Wanneer je alles maar had, wat of je hart graag bezat, wat houden doe je koel. Want juist die dagelijks jacht naar wat de zin en wat mag heeft aan je lieve doel. Een beetje pok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn. Dat houdt je jong en mooi, zodra een mens geen niet. Heet, heeft hem het leven niet met het geven en hij is dood terwijl hij leeft. Een beetje gok moet zijn, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je jong en een mooi. Zodra men geen idee jou meer heeft. Even leven, te geven, het leven lief, te even en is ontwijt Opa van der Stok werd 102 en was daarom in nette pak gestoken. Rem honderd jaar, je zag er niet aan af.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 Hij was de held, want opa bok lag in het graf. Ja, dat was dokter Anders Pee met op één na. Da die Willy Derby met wanneer je alles had. Zie je zandvoort, lokale nummer vanuit de badplaats zandvoort. Nog een paar stukjes muziek en dan is het alweer tijd om afscheid van het te nemen. U luistert nu naar Max van Praag met Grootvaders Klok. Mijn grootvaders klok was een deftige klok. Met haar uur zo goed en secuur. Zij liep zo geregeld al negentig jaar. verkonde de haar stem steeds het uur.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 Altijd, maar dag en nacht, ik het tak, ik het tak, maar opeens. Toen was het met haar gedaan. Toen Je liefde is toch niet voor mij, jouw gedachten zijn ook niet voor mij, zelfs als jij me niet herkennen zou, en aan de wennen zou, lief je hem trouw.